Als ik in mijn cabine zit, mijn tank weer vol met diesel zit Dan voel ik me de koning te rijk En boven alle anderen uit, zie ik de wereld door me ruit, Dan zit ik er weer bij als een sheik Een andere keus voor mij was er niet bij Een job die niet beweegt is niks voor mij want als ik de verhalen hoor van hoe het toe gaat op kantoor, dan ben ik altijd blij dat ik weer rijd. Ik heb een vrouw, een huis, ik heb een familie, maar daarnaast nog een tweede soort bestaan. Want ik kies even vaak mijn domicilie voor een nacht in een chauffeur stand langs de baan. Ik ken al de cafeetjes van Europa, waar ik zeker weet dat ik collega's tref. Geen wonder dat ik steeds weer op de loop ga, want ik ben op de truck mijn eigen chef. Als ik in mijn cabine zit,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 Want als ik de verhalen hoor, van hoe het toegaat op kantoor, dan ben ik altijd blij dat ik weer rijd. Maar het is niet altijd feest tussen de wielen, er staan niet altijd rozen op de weg. Wat denk je van zo'n vier uur in een file? Wat denk je van drie dagen motorweg? Het is gek, maar ondanks, dat kan ik niet zonder Omdat ik nooit dan nestjes bouwen ging Dus alles bij elkaar is het geen wonder Dat ik steeds weer vol overgaven zing Als ik in mijn cabine zit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 En hoe het toe op kantoor, dan ben ik altijd blij dat ik weer rijd. Want als ik de verhalen hoor, hoe het toe gaat op kantoor, dan ben ik altijd blij dat ik weer rijd. Rij.